10 uur. Eva de Jong met het nos journaal. Het Duitse vliegverkeer is vandaag zwaar ontregeld door stakingen. Om middernacht legt het personeel van het vliegveld Keulenbon het werk neer. Als het goed is gaan ze om 10 uur vanochtend weer aan de slag. Op andere vliegvelden, waaronder dat in Frankfurt, dat is het op twee na grootste van Europa, beginnen vroeg in de ochtend stakingen die tot in de middag zullen duren.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 De VS executeerde 43 mensen, veel minder dan tien jaar geleden. Van China zijn geen cijfers bekend, maar Amnesty vermoedt dat daar meer mensen zijn geëxecuteerd dan in alle andere landen bij elkaar. Volgens de organisatie zitten nog bijna 19.000 mensen in een cel te wachten op de uitvoering van hun doodvonnis. Het weer, helder, met vooral in het Noordoosten plaatselijk mist of laaghangende bewolking, minima van achterom drie graden. Overdag zonnig en droog, het wordt 12 graden op de wadden tot 18 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de Nacht. Met Renze Klamer. Welkom in het uh, tweede uur van het programma Dit is de Nacht. Uh, we praten vannacht over de bijstand. U kunt weer inbellen op 0800 1121 om daarover mee te praten. Uh, misschien zit u zelf in de bijstand en wilt u daar wat over vertellen. Misschien heeft u erin gezeten of heeft u een partner die erin zit. Ik ben, uh, ik ben benieuwd naar uw verhaal, ook uh, met betrekking tot de uh, aangescherpte regelgeving die per 1 juli dit jaar ingaat. U kunt weer reageren, ik noemde net het telefoonnummer al, u kunt ook reageren via de mail, dat is nacht.eo.nl of eventjes via Twitter en dat kan dan met dit is de nacht of met hashtag dit is de nacht. We gaan even luisteren naar mooie muziek en uh, zometeen praten we met elkaar verder. Dit is de nacht.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 Bonjour Moi je retourne chez ma maman oh, oh. wow. Ma chez ma maman. A vous c'est troublant Wordt er een beetje vrolijk van. En dat is uh, niet helemaal. Uh, niet al te passen bij, uh, bij het onderwerp van vandaag. Want er zijn. Uh, behoorlijk heftige situaties soms. Uh, die voorbij komen. Er zijn redelijk wat luisteraars blijkbaar. die in de bijstand zitten. Maar dat geldt niet voor Willem. Willem, nacht. Ja, goedenacht. Jij zit zelf niet in de bijstand. maar je wilde wel graag iets over zeggen. Ja, want. Uh, ik verdien. Uh, in principe. veel meer. als in de bijstand. maar ik zit. Ook onder de GGZ. Dus ja. ik ben het met de vorige sprekers helemaal eens. En, uh, maar mijn situatie is nu zo dat ik moet aan het CAK, het Centraal Administratiekantoor van de overheid. Mm -hmm. uh, ik zit nu op een kamertje van 2,5 bij 2,5 in beschermd wonen. Maar ik moet 1250 euro in de maand betalen. Uh, aan eigen bijdrage. Dan nou ga ik volgende maand naar een eigen appartement. En je hebt de kans niet om te sparen of wat dan ook. Of om je elektriciteit of je licht te betalen. Of... Maar wacht even je, je moet 1250 euro betalen aan eigen bijdrage. Maar eigen bijdrage waarvoor? Ik woon beschermd. Ja. nu. Ja? Uh, daar heb ik een kamertje van 2,5 met 2,5. Oké, okay, en dat beschermd wonen is bij een instelling? Dat is bij een instelling. Maar, maar, maar waar, waar, komt jouw, eigen... waar komt jouw inkomen vandaan dan? Ik heb een uh, WO-uitkering en ik heb voor mezelf gezorgd. Ik heb 25 jaar lang heel hard gewerkt. Dus ik heb nog een lijfrente. En dat, dat wordt allemaal bij je inkomen betrokken. Okay. Dus ik heb geen bijstand. Ik betaal alles zelf. Ja. Maar je wordt toch uh, uh, geplukt door de overheid, zodat je geen kant meer op kan. Dus mensen die zeggen, van we moeten elk dubbeltje omdraaien. Ja, dat is bij mij precies hetzelfde. Ja. En, en zonder bijstand. Ja, want je hebt wel meer geld, maar om, omdat je zoveel eigen bijdrage moet betalen, vliegt het er alsnog uit. Ja, je kan geen kant meer op. Nee. Naar een situatie, lijkt mij. Want, wat, ja, hoe, hoe, hoe, ben, hoe ben jij uh, daar zo in terechtgekomen? Je zegt, ik heb 25 jaar hard gewerkt. Wat, wat is er daarna gebeurd? Ik ben uh, zwaar depressief geworden. Uh, daarna ben ik uh, schizofreen geworden. Uh, ik, uh, dus ik, uh, ik loop al 10 jaar uh, in therapie, uh, groepen, uh, weet ik veel wat. Maar, uh, en nu heb ik weer mijn eigen kracht gevonden. Dus ik ga gewoon de zorgen uit, want... dit is gewoon geen leven. Nee. Wat, wat, wat... Dus het is niet... ik ben het helemaal met de bijstandsuitkerers eens... dat als je een beperking hebt... dat uh, het heel moeilijk leven is... en ook moeilijk is om een beetje... zelfrespect... Uh, terug te verdienen. En we doen allemaal vrijwilligerswerk. Mm -hmm. En als jij dan zegt... ja, dan ga je een webwingeltje beginnen... Dan denk ik, nou, dat vind ik een niet respectvolle opmerking. Want met een webwinkeltje, dan, dan kan je geen inkomen verdienen. En, uh, maar wij zitten elke dag, uh, elke cent om te draaien, om te kijken of we nog wat te eten hebben. Ja, ik begrijp het. Het was, een, uh, het was even een poging om mee te denken. Maar als het niet uh, geslaagd was, dan... Uh... Ja, maar het, het, het, ik bedoel, het klinkt zo badinerend, begrijp je? Ja, dat snap ik nou mijn excuus als dat, als dat zo overkwam. Zo was het in ieder geval niet bedoeld. Maar ik, ik, ik snap inderdaad. Uh, ik, ik snap jouw situatie. Want even concreet. Wat is dan zeg maar qua financiën. Uh, want je zegt aan de ene kant is het gewoon vervelend. Ook uh, voor je zelfrespect. Omdat je misschien zo afhankelijk bent en zo leeggeplukt wordt. Uh, wat is zeg maar qua geld echt de nood? Waar heb je geen geld voor waar je eigenlijk wel geld zou willen hebben? Uh, ik ga naar een eigen appartement. op 19 april. Een seniorenappartement. Uh, ondanks het feit dat ik niet uh, ingeschreven kan worden bij een woningbouwvereniging, omdat ik te hoog inkomen heb. Mm -hmm. Dus dan moet je naar de vrije sector. Dan heb ik nou toch wat gevonden. Uh, maar dan heb je geen geld om vloerbedekking te leggen. Of om gas, water en lichaam te sluiten. Ja. Is jouw punt dan dat eigenlijk zo'n leven gewoon niet, uh, niet goed te doen is? Dat er wat moet veranderen? Nee, het gaat er mij om dat uh, uh, deze uitzending gaat over mensen in de bijstand. Mm -hmm. En ik wil gewoon even aangeven dat het ook mensen zijn die niet in de bijstand zitten, die uh, exact hetzelfde voelen en meemaken en uh, elk dubbeltje moeten omdraaien. Ja. Dus, het uh, probleem is breder dan alleen de bijstand. Ja, maar het, het was natuurlijk eventjes naar aanleiding van die aangescherpte wetgeving... waardoor het probleem bij de bijstand nog groter wordt. Omdat mensen die in, inwonen en, een groter probleem dat, hebben nu. Dat begrijp ik. En ik weet ook... Ik zit in de zorg. Dus ik weet ook dat er misbruik wordt gemaakt. En die mevrouw die, die zich daar zorgen over maakte, dat voel ik ook uh, wel mee. Ja. Is, is dat, dat echt zoveel als dat zij gaan. stelde? Wat? Gebeurt het echt zoveel als zij stelde? Ik uh, ken angst situaties. Uh, waarvan ik denk. ja. Uh, uh, je krijgt. Uh, noem maar wat. 800 euro in de maand. Je moeder. En uh, je zit toch in de bijstand. Wordt, word je dan niet enorm kwaad? Want dat, dat is natuurlijk wel uiteindelijk de reden ook. dat er zoveel gefraudeerd wordt. dat er eigenlijk geld. onnodig door de overheid wordt uitgegeven. wat dan weer niet naar mensen kan gaan. die het wel echt nodig hebben. Nee, dat ben ik wel. Maar ik wil niet over andere mensen praten. Ik wil alleen zeggen. dat ik. Dus wel goed verdiend in principe en toch in dezelfde situatie zit. Ja. Dus er zijn veel meer mensen uh, als alleen maar de bijstandsuitkerers of uh, bijstandtrekkers die uh, uh, ook uitgenepen worden. Oké. Okay. Punt gemaakt Willem. Dankjewel. Dankjewel. Fijne nacht. Goeie voortzetting. Dankjewel. Dag. Henk uit, uh, uit Rotterdam. Goeienacht. Nou, Goeiedag, ik, uh, ik zit nu nog in de, de laai, maar ik zal wel naar de uitkering uh, toe moeten. Ja. Yeah. Ten eerste voel ik mezelf ook een enorme loser eigenlijk. En dat wordt ook door de omgeving en ook door de, door de politiek steeds meer ook ingevrezen. Yeah. Ja. Van je telt niet mee, je bent gewoon een mislukkeling en je moet aan het werk, je moet de bol steken in en uh, et cetera. Yeah. Uh, en, en ik vind het ook een pure geval over geld praten, We zitten in West-Europa. Ook al krijg ik 500 in de maand, je moet het maar beslikken en dat maakt niet uit. Ik bedoel, je komt toch wel enigszins rond. Ja. We moeten het daar niet over hebben. Ik vind het zo originair ook om over ja, bedragen, ook al ja, mensen frauderen. Nou ja, Oké, okay, dat weten we al 60 jaar. Ik bedoel, ja, mensen krijgen wat toegestopt, mensen krijgen andere slapen onder een brug. Ik bedoel, ja, dat is eenmaal, dan uh, kunnen we ja, over allerlei, allerlei dingen praten over van, ja, wat bedrog is en zo. En waar zou jij het dan wel over willen hebben? Nou ja, hoe de bijstand, je wordt gewoon zo nu tegenwoordig op je neergekeken. En ja, het, het, het, ook een barinerende van mensen. Ja, ik heb, uh, wat die meneer uit Limburg zei inderdaad, daar wil ik niet te veel over. Maar ja, die zei heel barinerend dus over van ja, uh, het, het is uh, geestelijk, uh, dat, dat is allemaal... Uh, een luxe probleem. Of, ja, dat was een schandalige opmerking eigenlijk natuurlijk. Ja, ja, maar goed, die meneer zit ook in zijn eigen frustratie. Ik begrijp het wel. Ik bedoel, die meneer heeft ook zijn probleem. En volk ook een beetje verbitterd. ja bittering ik ben de verbittering al voorbij. Uh, mijn leven op zich, ja wat die meneer ook, Paul heette er ook, ook al, die zei ja, uh, met de dagleven, dat, dat ga je op te doen ook al een beetje, dat is een soort ja, zo ga je ook leven. Ja, want hoe, hoe ben je in die waai terecht terechtgekomen? Ook nou, psychisch, ik ben vanaf mijn jeugd al, uh, ja het wordt een soort psychiatrische lijn bijna, maar... Je zal me mij aan mijn uiterlijk ook niet zien of zo, maar ik wil het niet aan een zielig slachtoffer overkomen. Maar ik ben als mag jeugd gewoon niet, uh, ik sport niet helemaal, zeg maar. Mm -hmm. uh, Klinieken gezeten en alles. En ja, ik, ik kan gewoon niet in een normale uh, werkregime functioneren. Ja. Dat is ik bewezen. Ik heb ook op een sociale werkplaats zelfs gezeten. Nou, daar werk ik nog zieker van dan wat ik al was. Dat is niet voor iedereen gewoon weggelegd. Nee. Uh, dan heb je met mensen te maken met echte beperkingen ja, die bij wijze van spreken ja, allerlei hulp nodig hebben. Ja, daar word ik dan zelf niet echt vrolijk van. Nee. Maar ja, dat waren ook middeltjes om je toch aan, aan de gang te krijgen. Ja. En, en hoe vul uh, je nu dan jouw dagen? Uh, het is een lege bestaan, maar je probeert het eventjes eens op te vullen. Ja, uh, ik ga niet echt te veel in de materie, maar ja, het is veel... Uh... Ja, Daarom bel ik ook s'nachts, je ja, leeft ook anders. Maar ja, het is geen gezond levensstijl natuurlijk. En dat dat zullen, zullen meer mensen behalen. Maar je wordt al zo snel luier lui gezien. Ja, ook door de rechtspolitiek tegenwoordig. Ja. ja, en ook zeker in het Rotterdamse. Die bussen, hè, dat, vandaag ging het er heel dag over. Die bussen naar het Westland. Nou ja, er kwamen ook bepaalde types in naar voren. Van ja, je eh, wordt zo'n zo stigma opgegooid. Ja, mm -hmm. nou, daar word je niet vrolijk van. Het wordt allemaal zo... Uh, ja, je bent gewoon een luid warker eigenlijk. Dan, wordt, dan komt het eigenlijk op neer. Je moet gewoon aan de slag en niet zeuren. Ja, ik, ah. ik, ik snap dat heel veel. Kun je er zeg maar, iets bij voorstellen dat, dat iemand uh, voor wie... zeg maar uh, ja. Iemand die bijvoorbeeld alles mee heeft en die, en die gewoon een baan heeft... en die, uh, die uh, vaak uh, eventjes naar de rechtse partijen luistert... Ja. Dat, dat hij zo'n idee heeft, dus iemand die niet nou. in zijn eigen omgeving iemand heeft, dat je daardoor een soort kortzichtig kunt worden. En, en inderdaad denkt, nou wat een luie mensen. Nou, ik, moet je horen, ik ik kom niet eens meer op verjaardagers, omdat ik alleen maar met rechtse mensen te maken heb. En mijn eigen familie, die eigenlijk, nou ja, net geen PVV stemmers maar het scheelt niet veel. <laughs> uh, die hebben alleen maar van die samme harde werkers. Ja, en daarom kom ik niet eens wel uit schaamte op ja, Want ik tel niet mee, ik ben niemand. Nou ja, oké, okay, prima. Dat moet, ik gun ik die mensen als ze zo willen denken. Maar nee, dat is eigen familie te wijspreken. Ja. Uh, maar ja, zo werken tegenwoordig. Je bent gewoon een nobody. Uh, je durft je niet uit. meer te vertonen op verjaardagen. Wat, wat zeg je? Jij durft je niet meer te vertonen op verjaardagen. Nee, nee, dat ga ik uit de weg. Daar ben ik zat. Ik bedoel, ja, ze zullen het niet eens in je gezicht zeggen. Maar ik weet precies hoe ze... Dat hoor, ik wel als, hè, dat, dat hoor je wel eens heidelings. Ja, je bent nog net gaan uitschot. Maar zo werk het gewoon in het harde, het hedendaagse leven. In de jaren 70 was je als uitdiensttrekker, ja, daar was je ook lui. Maar ja, dat was nog een beetje, ach, ja, laat hem lekker vliegen. zo, hè. Maar tegenwoordig, ja, je, bent, je bent al net geen uitschot. Zo wordt het echt nog een beetje gebracht. En uh, ja, goed, politiek werkt ook nog een beetje mee. Ja, uh, ik ben ook geen pvda stem moet ik zeggen. hoor. Ik, ik weet wel hoe het hoort, maar ja, ik kan gewoon niet zelf functioneren zoals het hoort. Nee. En dus moet ik heel de hele dag mea culpa sorry, sorry zeggen. En ja, sorry dat ik bestaat de wijze van spreken. Ja. Zo erg is het. En ik wil echt niet als een slachtoffer ook komen. En die meneer, die had Limburg, die heeft zijn epilepsie. Dat is nog erger misschien dan geestelijk. Maar ja, je moet het niet met elkaar vergelijken, weet je wel. Ja, iedereen heeft zo'n soorten. En ja, laten we blij zijn dat het dan dat het in West-Europa is. Ik bedoel, mensen in Afrika zouden willen dat ze een uitkering hadden. Ja. Ja, zo is het ook weer, ja. De, de kun je zelfs, ook weer, in, dan kun je zelfs ja. in zo'n penibele situatie nog een soort van dankbaar zijn. Nou, ik ben ook dankbaar dat op zich, dat, dat de sociale voorzieningen... En natuurlijk wordt er misbruik van gemaakt. Maar dan moet je blij zijn dat je natuurlijk in Nederland leeft. En ja, dan hebben we het niet eens over de, de buitenlanden. Ja, dat hoort er ook nog bij. Nou, daar heb ik, hele, daar heb ik helemaal uh, maling aan. Ik bedoel, mm. uh, ja, als ik in, in Polen zou wonen, zou ik ook naar Nederland gaan. Ja. Uh, ik bedoel, laten we eerlijk wezen. Nee, nee, ja... De rekeningen moeten betaald worden. Ja, ik betaal me. Ja, ik betaal me niet. De staat betaalt me. en zo word je ook niet. Nee, ik betaal niet. De staat betaalt en betaalt de rekeningen. Ja. Dus ja, ik zit heel de hele dag maar met een schuldgevoel. Ik vind, een, ja. ik vind het wel een knappe instelling dat jij inderdaad zegt, nou ik ben blij dat ik in ieder geval in een land leef waar ik iets krijg. ja nee Zo staat niet iedereen vind. erin. Ja, maar mensen moeten, ja, nee, ik zal niet uh, changeren, maar mensen moeten in Nederland niet zo, zeuren, ja, het is ook een beetje Nederlands, denk ik. Ja. En, uh, misschien zal ik het zelf ook wel doen, uh, maar ja, uh, van ja, we hebben het allemaal zo slecht. Nou, ja, zelfs in een recessie, joh, ik kijk om me heen, ik ben helemaal niet jaloers aangelegd, want ik vind iedereen het beste. Maar ja, zo slecht hebben we het met z'n allen nog steeds niet, vind ik. Nee. En uh, ik, ik heb dan ook, ja, ik ga niet echt bedragen, maar ik, ik zit ook rond de 900. Maar ja, uh, ik geef mijn moeder nog steeds, mijn moeder zag een mooi cadeau, maar hij doet maar een week minder te eten. Ja. Ik bedoel, ik, ik ben toch te zwaar op dat raad. Dus uh, nee, maar <laughs> ik, ja, je moet altijd bij de humor ergens vanaf Ja, dat vind, ik, dat vind ik mooi. Maar is ja, is dan ook zo, want jij zegt dan net hè, uh, over verjaardagen en, en vrienden die dan misschien het uh, echt voor de wind gaan en geen begrip hebben voor jouw situatie. Raak je ook in een, in een soort sociaal isolement door zo'n situatie? Ja, maar dat is sowieso mijn psychische klacht al, dat ik altijd al heel geïsoleerd uh, heb uh, geleefd. Uh, ja, dat ik gewoon een beetje zo, uh, ja, eigenlijk uh, ge gevormd ben. Maar je klinkt zo maar, gezellig. Ja, ik ben heel gezellig. Uh, dames, dat is ook erg uh, uh, vreemd voor mensen die mij dan zo horen en zien. Dan, ja, maar ja, dat is je psychisch. En dat, ja, daar kan ik nog een uur over praten. Maar dat is niet uit te leggen. Uh, vanaf je 14 al, ik heb ook psychiatrische kliniek gezeten. Uh, dat noemen ze dan borderline tegenwoordig. Hè. Uh, maar ja, je wordt zo'n stempel op je gezet. Ik ga niet uh, als een junkword leven of als een verwaarloosd iemand. Maar toch kan je psychische klachten hebben waardoor je niet kan functioneren in het leven. Ja. Vroeger zag er niemand, wij spreken, op Centraal hmm. Maar ik ben een, ja, zogenaamd plaatje gewoon, die er wel bij kan horen, maar niet echt erbij hoort. Nee. Het is zo ingewikkeld. Ik, mijn vader die is directeur geweest. Ik durf die man ook niet meer onder ogen te komen. Het is zo verwarmd. J je schaamt je gewoon. Maar zeg je nou, je durft je eigen vader niet onder ogen te komen? Nee, nee, natuurlijk niet. Ja, nee, ja dat is zo'n contrast. Maar zoekt hij jou nee, nooit ik... op dan? Nee, ja, nee, dat had ik af nu. Uh, omdat ik me gewoon ook. Oh, je wordt elke dag mee geconfronteerd. En zeker ook, ja, die, die, vandaag ook Paul Witteman, die, die, die, die werkloze. Daar kan, had ik ook kunnen zitten. Maar ja, uh, het is toch, ja. Eigenlijk, ja, ik, ik ben te trots op mezelf. Van, nou ja, goed, ik wil het niet te ernstig maken. En ik ben ook geloof ik opgevoed. Je mag je zo niet voorkomen maken. Maar wij spreken, zou je dat eigenlijk nog willen of jonge mensen zijn? jullie dan tevreden? En ik wil helemaal niet zielig zijn. Maar ja, ik wil gewoon aan de slag. Dat is het. maar mijn broers ook. Neem een pilletje en het is over. Oh ja. Nou ja. En mijn vader is ook een oud-directeur. Ja. Die zegt ook, veel verdomme, ik mag niet schelden, maar, uh, maar uh, kom op. Maar zo werkt het toch niet altijd. Nee. En, en hoe zie jij zelf jouw toekomst? Nou ja, uh, uh, je moet maar een beetje schiens uh, blijven. Maar uh, gewoon, ja, uh, het zal wel een keer uh, ergens uh, nog wat worden. Maar, en niet zeuren, dat is wel, maar ik wens iedereen het beste. Ja. En de mensen die moeten gewoon geloven in het, in het beste en ook in de medemens wat gunnen. En ik geef nog steeds, waar wijze spreken, iemand bij de supermarkt een euro als hij het nodig heeft. Ja. Ook al heb ik het zelf niet goed. Zo ja. moeten mensen ook een beetje redeneren. En het zal ook wel weer beter gaan met de economie. Nou, dan hebben we weer een tweede, kunnen we allemaal weer naar Spanje met vliegtuig. <laughs> is dat het dan? We moeten gewoon niet zo zeuren eigenlijk. Maar goed, het is laat. Ik bedoel, uh, ik hoop dat er wel meer bellers zijn die wat... Uh, ja, wat, wat, wat, uh, ik zal ook weer gestempeld worden als een, uh, een zeiker. Maar ja, werkend werkt het in Nederland. Zo vindt iedereen wel een recht. Nee, yo, nee yo, uh, God zijn met iedereen. Kijk, dat vind ik mooi gezegd. Ik vind het een uh, bewonderenswaardige instellingen die je hebt, Henk. Oké, okay, ik hoop dat ik niet uh, dat iemand het schoon hebt gemaakt. <laughs> Mij wel, in ieder geval. Oké. Okay, <laughs> dankjewel joh. voor jouw verhaal en succes, ah, ah, ah. hè. Oké, okay, dankjewel. Oké. Okay. Dat was Henk. Misschien heeft, heeft u ook wel een verhaal. Laat het dan eventjes horen via 0800 1121 Of via nacht@eo.nl Of via Twitter met hashtag dit is de nacht Of @DitIsDeNacht. is de nacht. We gaan even luisteren naar muziek. En we zijn zometeen weer terug. About my past, wondering how I made it and how long it's gonna last. Success has come to lots of failure, but failure is always there. Time, time waits for no one. Wish someone would care, would care, Het is een nummer wat uh, wel past bij, uh, bij het verhaal van sommige bedders vannacht. Uh, nu heb ik aan de lijn Marco Dijkhuizen uit Amersfoort was het geloof ik? Apeldoorn. Apeldoorn, ja. Excuus. Ja, goedenavond. <laughs> Goedenacht. Ja. Vertel, wat is, jou, ja, wat is jouw mening over de bijstand en uh, de huidige wetgeving? Nou, ik vind sowieso uh, dat je een mooi programma hebt... en dat je het onderwerp alleen met zo'n onderwerp of zo'n programma aan zit... s'nachts... ...daadwerkelijk mensen met slaaploze nachten tegenkomt... ...die kunnen praten erover. Wat mijn irritatie is... ...is dat de regering eigenlijk gewoon altijd de zwakkere weten pakken... ...en ik ben het dus niet eens met de wet... ...de filteringen moeten gewoon strenger... ...maar niet op deze manier. En, en hoe dan stand, wel? Ik heb, een, uh, ik heb een aantal vrienden die uh, uh, uh, ook in de waaian zitten... Ja. ...en uh, uh, die worden gewoon op, op een verkeerde manier aangepakt. Laat ik het heel grotesk en raar zeggen... ...van uh, iemand uh, is arbeidsongeschikt... Ja. ...en die moet voor de derde keer op keuring terugkomen... ...omdat bij een ongeluk hij zijn been kwijt geraakt... ...maar hij moet toch kan nog gekeurd worden. Of hè, het been groeit niet terug. Nee. En daar gaan dus ze dus dan wel allemaal... op controleren bij wijze van. Ja. Dat dus is wel dat, heel dat vreemd. Dat is gewoon uh, uh, iemand heeft eerder hulp en steun... ...het is een, maar een, een voorbeeld bij wijze van spreken. Iemand heeft gewoon eerder hulp en steun... ...en de vorige bellers... Ja. Die, uh, uh, dat zijn allemaal mensen, die zijn op een bepaalde manier... Uh, er wordt gewoon te veel, eigenlijk wat ik wil zeggen, uh, te veel op, uh, op één grote hoop gegooid. Er wordt niet genoeg opgelet met welke mensen je hier daadwerkelijk mee dupeert. Ja, want... En die hele houding van iedereen kan werken, iedereen kan werken, wat de hele regering wil te blaten. Uh, Net zoals dat uh, Rutte, of wie zei dat daarvoor, die voor hem zat, uh, Balkenende. Ja. het balkenemde. Het VOC-gevoel. Nou, als je weet wat een VOC in de wereld heeft verziecht aan legalen van landen... dat is helemaal erg. Ja? En dan komt er mijn tweede irritatie van de uitdrukking. We hebben allemaal bijgedragen aan deze crisis. Nou, ik ben chef-top van de rol. Toen ik een biefstukje stond te bakken voor mijn gasten... heb ik niet gespeculeerd met rare diviraten en valse hypotheken in Amerika. Nee, nee dat hebben de bankiers gedaan. Snap je? Dus de hele stelling al van... we hebben er met z'n allen aan bijgedragen... Gelul. En nu met zo met deze uitkeringen gaat het ook al zo van... Ja, iedereen moet inleveren. Ja, iedereen moet inleveren. Nou, ik ga inleveren op mijn epilepsieaanval. Ja. Daar ga ik even op inleveren. Ik spreek met mezelf al in de spiegel dat ik wat minder epilepsie heb, heb ik ook minder geld nodig. Ja, jouw punt is maar eigenlijk, je? er hebben bepaalde mensen, hebben, eh, eh, hoge gefunctioneerde mensen hebben, eh, met geld lopen spelen... en nu zijn er mensen die, die niet eens geld hadden, die zijn de dupe. Ja, natuurlijk. Dat ziet er ook met Vestia. 1,5 miljoen is er verdwenen door diviraten en overleningen. En wat doet de directeur van Vestia? Die, wordt, uh, die, krijgt, een schop, die krijgt een zachte, fluwelen schop onder zijn reet. Met 3 miljoen zit hij op Curaçao. En de huren bij Vestia worden verhoogd. En de ja. regering met boter op zijn hoofd krabbelt zich zenuwachtig achter zijn hoofd. Wat is er nou gebeurd? Maar het stil al jaren. Je bent, uh, je bent en... best wel uh, gefrustreerd, Klink. Wat, wat, wat is jouw eigen situatie? Mijn eigen situatie is dat ik uh, twee maanden geleden uh, zonder of uh, drie maanden geleden zonder werk heb gezeten. Yeah. Ik, werk al, ik heb nog nooit zonder werk gezeten. Ik heb voor het laatst zwaar griep gehad in 1989. Toen kwam ik uit dienst, mm -hmm. uh, Roosenduil, commando's. En toen was ik echt ziek na een uh, aantal bivakken. Dus ik heb een week ziek op bed gelegen. Uh, ik ben ziek geweest. Ik heb van baan verwisseld. Ik heb altijd gezorgd dat ik een andere baan had voordat ik uh, de ene baan ging doen. Yeah. Nou, toen viel ik in een gat, want ik kwam het vroegtijd niet door. Uh, als chef-kok zijn, toen moest ik een uitkering aanvragen. Dat duurde bijna een maand. En er werden vragen aan me gesteld in de vorm van... als dat zou ik al jaren een uitkering zijn... of niet in staat zijn om werk te vinden. Ja. Dus de hele benadering van de vorige bellers... klopt. Je wordt al aangekeken als, alsof je de, de zwarte pest hebt. Een misfit. Ja, sowieso. Terwijl er niet wordt gekeken... Uh, want daar is geen energie voor, dat is echt bezuinigd. ...naar de daadwerkelijk individuele gevallen. Men, men, men kiest niet voor epilepsie. Daar nee. kiest je niet voor. Dat heb je. Let als regering dan alsjeblieft op... Uh, ...wil je zo iemand hè, financieel gaan aanpakken in het kader van bezuinigingen... ...wat je zo iemand aandoet. Je kiest er niet voor voor epilepsie. Het nee. is, is geen multiple choice. Het is geen keuze die je hebt. Nee, dat heb je. En hoe, hoe, hoe, had jij zelf, uh, hoe had jij zelf benaderd willen worden in, in de tijd dat jij even zonder werk zat? Uh, een beetje normaal. En niet door een een of ander 28-jarige veulen die een opleiding heeft gehad op een HAVO... aangesproken te worden als uh, 37-jarige man van... Oh, zo, meneer Dijkhuizen, u heeft geen werk en u wil een uitkering aanvragen. Ja? Wat is de reden dat u een uitkering aanvraagt? Nou, ik heb geen werk. Uh, ik val tussen een gat. Het is mij niet gelukt om van de ene baan naar en de andere baan over te stappen... want ik kwam niet door mijn proeftijd... Oh, en hoe denkt u werk te gaan vinden? Nou, je krijgt vragen alsof je een kleuter bent. Ja. En dat is dus gewoon het... Uh, en dat merk ik dus bij de vorige bellers ook. Je uh, uh, wordt gewoon behandeld als, als een, een drop-out. Zodra je in deze maatschappij niet functioneert... Hè, ja. dan kom je nergens. Eigenlijk is, dat, is, is die frustratie nog groter dan, dan het geld... wat misschien wat minder wordt, is, is de manier waarop je aangekeken wordt. De manier waarop je aangekeken wordt en behandeld wordt... Is, is, is, uh, ja, de, het is voor mijn gevoel, ik heb altijd werk gehad hoor. Ik heb nu gewoon normaal goed salaris, chef, kok. Uh, ik heb twee leerlingen van het IOC weer aangenomen uh, uh, in het bedrijf. En het gaat allemaal goed, uh, uh, maar toen ik het moest aanvragen heb ik me misschien maar een fractie meegemaakt van de bellers voor mij. Ja. In die schrijnende gevallen heb ik misschien maar een fractie, maar ik heb een bepaalde trots. Ik hou van mijn vak, ik heb werk, ik heb ervoor geleerd. Uh, het is me gelukt om weer aan het werk te komen. Maar mensen die dat niet kunnen en die bepaalde trots hebben... of vaktechnisch gewoon echt zich voelen... Hè? en ieder heeft een ambacht. Yeah. Uh, daar ben je trots op, daar heb je voor geleerd. Dat is je vak. Maar, en dan word je aangesproken op een manier van zo van... joh, wat kom je hier doen? En je kan wel werken. Yeah. En iemand die echt ziek is... voor de 88ste keer keuren. En korte op medicijnen. Alsof die persoon met zijn vijfde jaar heeft gezegd... met zijn vijfde levensjaar van... Uh, man, pap. Uh, ik kies voor epilepsie. Ja. He, heb, jij, heb jij suggesties voor een beter systeem? Waarbij dus mensen welzijn op een waardige manier worden behandeld. en er en toch ook fraude, wat, wat ook veel gebeurt, kan worden tegengegaan? Ja, natuurlijk. Veel strakker controleren. Veel meer op de huid zitten. Gewoon een je een doos ambtenaren opentrekken. Hè? En aangezien ambtenaren over het algemeen voor iedere oplossing een moeilijkheid hebben. dat is dan een beetje mijn persoonlijke mening. Heb ik zoiets van: ja, joh, kijk eens rond. Bekijk eens bij ieder. Uh, hè? We zijn zo bezig met die medische dossiers en weet ik het allemaal. Bekijk de dossiers is. Uh, in dit geval, bekijk de dossiers is van een individueel geval. Ja. Iemand met epilepsie. Een werkgever in deze huidige economie gaat zijn vingers niet bomen om iemand in dienst te nemen met epilepsie. valt nee, zo lang wel, zal zijn leven niet. Want hij kan wel tien nee. anderen vinden die het ook willen doen. Precies, en dan komt er nog een keertje zo'n uh, artikel eer gister, of vandaag was dat, discussie over. ...bureaus, verzuimbureaus die er worden ingehuurd om de boel op te sporen... ...gegevens die op straat komen. Een werkgever gaat niemand aannemen met, met een ziekte of met een gebrek. Want alles moet perfect gaan. Ja, snap ik. Ziek zijn kan niet, ziek zijn mag niet, ook al is het aangeboren... ...ja, jij je schuld, maar niet bij ons. Nee. Eh, eh, nou, een een onrechtvaardig beleid is dat eigenlijk. Maar, ja, zeer zeker. Maar, ja. maar wat jij zegt net, uh, uh, mensen moeten bijvoorbeeld meer controleren... en eigenlijk meer oog hebben voor het individu... achter, achter hè, uh, voor hun gewoon weer de extra bijstanduitkering. I is, is, dat ja. niet, is dat niet zeer ook uh, moeilijk als we het even vanaf de andere kant bekijken... voor een overheid die zeg maar, steeds minder te besteden heeft... Om, om daar extra mankracht op in te zetten? Ja, kijk, dan moet je maar niet uh, uh, uh, een oorlog die al 200 jaar oud is... wat de Russen ook niet is gelukt, militair naar Afghanistan gaan, uh, gaan sturen... En in Irak speelt het al uh, 300 jaar, uh, tussen Griekenland en Cyprus speelt het al 2000 jaar. Dan moet je niet daar naartoe gaan, maar dan moet je je eigen mensen van je eigen land hier en daar ook eens koesteren. En gewoon wat mensen en mankracht ervoor klaarstomen om het individuele, uh, uh, uh, hè? laat maar lekker de medische dossiers gebruiken, om ja. het individuele geval te bekijken. Dat, ja. dat is mijn idee. Dus de budgetten ja, worden gewoon verkeerd verdeeld? Ja, vind ik zeer zeker, ja. Oké. Okay. Ja, dat is uh, mijn idee, weet je wel over. Oké. Okay. Ja. Ik, uh, ik merk dat er veel mensen inbellen uh, tijdens jouw verhaal. Z zal ik okay. een eentje de uitzending bijhalen om eens te kijken wat, uh, wat iemand erover te zeggen heeft? Ja hoor, is goed. Ik blijf aan de lijn. Oh, nu, uh, nu vallen ze opeens weer weg. <laughs> okay, de, maar ik, knip, ik ben er nog. De, ja, jij bent er gelukkig nog. Ja, daar knippen er de drie lampjes. Dus ik dacht, hé, hey, uh, oh, nou komen ja. ze weer. Ik, ik schakel even iemand bij op een extra lijn. Goedenacht. Ja hoor. Met, met wie spreek ik? Hallo? Nou, dat was, dat was uh, iemand die weggevallen is. Ik probeer het nog een keertje en dan stop ik er ook mee. Goedenavond. Ja. Wie heb ik aan de lijn? Hallo. Hallo, wie bent u? Met, met Hans. Hans, bel je in op het verhaal van Marco, of niet? Ja, ik vertelde het over totaliteit. Wij zitten met een heel groot probleem. Wij hebben veel te veel mensen hier in Nederland. En we hebben dus een enorme automatisering gehad in de loop van vele jaren. Dus er is een, een heleboel werk is daar weggevallen. En dat is het grote probleem in Nederland. En dat is ook het uh, punt dat wij ook goed halen uit de landen... Waar men vanavond als werk. Ik heb vanavond het programma zien van BN. Uh, dat ging over jongeluid die waren aan het werk in al die uh, ontwikkelingen bijs. Nou, als je ziet die mensen, die moeten van 1 euro 12 tot 24 uur per dag werken. Ja. En uh, voor, voor een hele goedkope spijkbot die wij dan gaan kopen. Ja. Dus we zitten zelf ook uh, met een structuur, we willen uh, wel wat uh, inkomen, maar we willen voor heel weinig geld willen wij een spijkerbox hebben, om zo te zeggen. Ja. Dus er ligt uh, ook een heleboel verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. Maar we zitten met de virtuele mensen hier in Nederland, Dat is wat anders dan, wat uh, Marco jij zegt, de budget worden ja. niet goed verdeeld. En, de, en deze man, ik ben even in de naam, kijk, Hans was het? Ja hoor. Hans, j, jij zegt er zijn te veel mensen. Is, is, is, dat, is dat waar Marco, of, of zie je dat anders? Nou, ik, wat ik ervan verstaan heb van meneer Hans, inderdaad, klopt hier en daar links en rechts wel, maar aangezien over het algemeen al jarenlang de sociale lasten voor de gemiddelde werkgever een clusterbom is onder de arbeidsmarkt, dus die al gauw vrij snel neigt naar landen, sinds de EU, waar werknemers het werk eerder doen, als ik het goed begrijp. Dat is een beetje mijn gevoel daarover. ja. Ja, en is het ook niet moeilijk te vergelijken Hans, want zo in zo'n andere economie waar mensen in naad werken voor veel minder, het, het is ook altijd een beetje lastig rekenen, omdat de leefstandaard en wat mensen per maand nodig hebben, is ook gemiddeld natuurlijk iets lager. N niet, niet, niet, ja. niet om te zeggen dat ze daar genoeg verdienen, maar het is altijd een beetje lastig te vergelijken, of niet? Nou, het is uh, wat ik net nou zei, we zitten met veel te veel mensen hier in Nederland. En door de automatisering zijn een heleboel mensen buiten het boot gevallen. Maar wie moeten er weg dan? Nou, ik... <laughs> Ja, dacht, dat is een structureel ja. probleem. Je zit gewoon met te een, minder met een werken door de automatisering. Je zit met een, te veel mensen hier in Nederland. Nou, dat is een probleem. En niet alleen Nederland. Het is een Europees probleem. Ik snap je peup, maar daar is toch bijna geen oplossing voor te verzinnen. Nee, ik dat, is, dat is het probleem. Dan moet je terug naar de jaren 50, jaren, 60. Dat, er, daar had iedereen werk. Maar dat was ook allemaal handmatig. Er is ook met enorm veel werk in de technische vakken technische uh, ja. vakken. Ik doe, er wordt niks aan gedaan. Ik ben zelf 40 jaar, meer dan 40, bijna 50 jaar technisch geweest. Nou, ik, doe, ik heb altijd werk gehad in het technisch beroep. Maar het technisch beroep is in Nederland altijd een, een vervuild woord geweest. Want je moest altijd een bankje hebben op het en noem maar op. Nou, ja. Dat is het probleem. Het is, er is een enorm veel uh, problemen in de technische vakken. Daardoor komt het bij dat het Nederland steeds dommer wordt. Ik wil oh. als te optie de opzichte van het buitenland en alles, dat wordt sinds dombe in Nederland op men de niet voldoende kennis meer heeft om uh, het aan te vullen wat op een moment gevraagd wordt aan technische, vooral op het technisch gebied. Okay. Nou, ik wil, dan... ja. Wacht even hoor, Hans. Marco, ik hoor jou een paar keer ja zeggen. Je bent het met hem eens. Ja, klopt. Ja, klopt. En als je dan alleen al kijkt naar de opkomende, opkomende computer nerds uit India. En uh, ook door die uh, cluster, hè onder de arbeidsmarkt van die sociale lasten... dat heel erg veel bedrijven vertrekken... en dat er inderdaad heel erg veel kennis... Hè? de kenniseconomie in Nederland... waar de regering altijd mee, uh, mee uh, de vlag mee zwaait... dat dat inderdaad echt hard achteruit gaat. Door de, doordat er niet genoeg interesse wordt gewekt... en uh, de sociale lasten zijn zo enorm hoog... dat grote bedrijven gewoon vertrekken... om chips te laten maken uh, of uh, computerschips in China... Japan, uh, Japan iets minder, India... Is heel opkomend. Dus dat, ja. dat komt hier allemaal. En er wordt er wel weer geklaagd. als er te veel buitenlanders hier naartoe komen. Uh, uh, maar sommigen nemen ook kennis mee. Maar hier in Nederland, van eigen bodem. blijft de kennis links en rechts toch echt wel achter. Oké. Okay. En stel nou, hè, ik doe dat uh, soms als vaker, uh, s'nachts. Het is tien over half vier. We mogen een beetje dromen. Stel, we hebben kabinet uh, Marco en Hans. Wat, uh, oh. wat gaat er dan als eerst gebeuren? Nou, ik zou. ...zeer zeker... Uh, eh, ...even in de lees van Pim Fortuyn... ...ja, iedereen schikt het als je naam noemt... ...dat uh, bijvoorbeeld... Uh, ...ik heb daar zelfs persoonlijk iemand over gesproken... ...die was uh, gevlucht uit uh, Somalië... ...een jaar of tien geleden... Mm -hmm. uh, ...vijftien geleden... Uh, ...die had zijn hele medische opleiding aan Harvard... Uh, uh, ...alles helemaal voor elkaar... ...is terug naar Somalië gegaan... ...om zijn eigen land op te krikken en daar te werken... ...kwam in Nederland gevlucht voor de ellende daar... Zijn papieren van Harvard werden hier niet erkend. Want? Harvard staat bijna hoger aangeschreven dan Erasmus Universiteit. Hmm. Wij met al onze moderne technologie connecten dan toch via universiteit van... joh, dat is een student, wat zei Pim Fortuyn, zetten mensen met die kennis en die papieren... die hier naartoe vluchten, aan het werk of in eigen asielzoekcentrum... Of in een Nederlandse maatschappij als er een tekort is. Maar ga dan niet zo arrogant doen als de Nederlandse regering dat papieren van Harvard niet erkend worden. Oké, okay. dus dat, dat zou jouw eerste, dat eerste wapenfeit zijn. Hallo. Ja. En, en Hans, Zoiets, ja. Wat, wat heb jij erop aan te vullen? Nou, het is gewoon, ik ben 7 6 jaar en ik ben wel eens in de winkels en volgens digitale techniek. Daar sta ik nog wel eens met bij bepaalde zaken. En als je dan hoort wat de mensen, de jonge mensen weten op dat gebied, dat is wel zo weinig kennis. Dat is het kom ik met uh, voeten om zo te zeggen. Doe eens een keer aan, aan je technische technisch kennis, uh, je vakkennis, wat je vakkennis ja. goed bij. Maar het is tegenwoordig sowieso, het is makkelijk... Dus mag ik uh, geld verdienen. Nou, als ik uh, goed schraap naar de bekende zaken, ik ben op digitale techniek nou goed bij de les. En dan heb ik al bijgeleerd. Ik heb een zes jaar lage school gehad, maar als je kijkt door al oh, die die zijn kennisvergroting. Kennis is smart. En je kunt er heel ja. wat aan doen, om je eigenlijk toch te presenteren op deze markt, maar Nederland wordt steeds dommer. Want als ik gelukkig taak meemaak met callcenters, dat die dames en de heren allemaal zeggen achter de telefoon, dat is wel uh, op een lage score achtig, om zo te zeggen. En dat is van Nederland, we willen het allemaal makkelijk verdienen, maar dom blijven uh, kost weinig energie, maar je eigen blijven ontwikkelen, en dat is heel divers, dat, ja, dat kost wat meer energie. Okay. En daardoor gaan die landen als... Uh, Japan en noem op. Kijk maar in de winkels, waar komt de meeste? Uh, uh, uh, uh, de, de flat tvs vandaan, het is allemaal uit Japan of Korea. is okay. dus ook de, de elektronica, dat komt groter, steeds meer uit die landen. Hans, we de, we hebben ja, de, de, de politieke agenda van jullie is duidelijk. Jij gaat gewoon voor het stimuleren van uh, kennis in Nederland en, uh, en Marco ja. gaat voor het, het, uh, het uh, hoe zeg je dat? Het erkennen van uh, kennis uit het buitenland, die, uh, wat ja. hier naartoe komt. Precies, ja, inderdaad. Ja? En dat is het punt. En, en, het en, het betreft, en daar moeten we iets aan doen. Is, ja. Heren, ik zou ja. zeggen: richt een, richt een partij op? Nou, ik ga niet op partijen richting. Het gaat erom: de mensen moeten zelf ontwikkelen. En uh, er wat aan doen aan kennisvergroting. En, en okay. dat worden we steeds meer overvleugeld. Vooral door de, de, de, de Aziatische landen. Okay. En, en dat, is, ja. dat is het punt. Dank Hans voor jouw ja. punten. Heb jij nog het laatste iets wat je wil zeggen, Marco? Ja, ik wou nog zeggen, inderdaad, ter aanvulling van meneer Hans, is inderdaad, en als, dat, als er een lek of kennis is hier zo, dan de mensen die hier in dit land ook gezellig komen wonen, dan maar hun kennis moeten gaan delen met de mensen die het hier in ons eigen land niet hebben. Ja. Doen we het gewoon zo? Gewoon les gaan geven. Ja. Bijvoorbeeld. Oké, okay, mannen, dank jullie wel voor jullie zinvolle bijdrage aan dit programma en ik wens jullie beiden een, een fijne nacht. Ja dan, ja, dan blijf je niet Oké, okay, tot ziens. Ja. Tot ziens, Badag. Dat waren Hans en Marco uh, met hun verhaal. Uh, misschien heeft u ook nog wel een verhaal. We hebben nog eventjes een, uh, een klein kwartiertje de tijd, zie ik, op mijn klok. We gaan nog wel eventjes luisteren naar muziek. Maar ondertussen kunt u inbellen op 0800 1121 om mee te praten over de uh, bijstandswet en alles wat daarbij uh, komt kijken. Misschien zit u zelf in de bijstand en heeft u een verhaal of misschien heeft u er wel een... Uh, een mening over vanuit een ander perspectief. We gaan erover praten na het nummer Summer Train. Summer train. Dit is de nacht. Summertrain's here and I want you to, to be near, babe. Summer Summertrain's here and I... here, and I want you to love me, babe. On ooh, ooh. the summer train. Summer trains here, and I'll tell you what I do, babe. Summer trains here, and I'll put a spell on you, babe. Summer trains here, and I want you to love The summer train. Summertrain, een uh, heerlijk nummer vriendennacht. nacht van Sandy Coast. De bijstand, het is een, uh, het is een onderwerp wat uh, behoorlijk leeft. De mail uh, stroomt aardig vol en uh, aan bellers geen gebrek vannacht, waarvoor dank. En uh, even kijken, we gaan weer even verder praten en dat is als eerste, als ik me niet vergis, met Timo uit Den Haag. Timo, nacht. Ja, goedendacht Rens, met Timo. Jij hebt ook een, een mening over dit onderwerp? Ja. ja, allereerst wil ik zeggen dat ik dankbaar ben dat je me nog überhaupt te woord wil staan omdat ik drie weken geleden nogal liet gaan tegen je. Toen ging het over euthanasie, hè? Ja, en uh, dat kwam wel diep van binnen bij mij, maar ik schrok eigenlijk een beetje van mezelf achteraf. Ja, nou dat geeft helemaal niks. Maar voor zover het nodig is, mijn excuses daarvoor. Nou, bij deze helemaal geaccepteerd. Dankjewel. De bijstand? Ja, ik heb wel eens vaker uh, gebeld en ook wel eens verteld dat ik in de bijstand zit. Mm -hmm. Uh, laat allereerst duidelijk zijn dat ik dankbaar ben voor iedere euro die mij via de overheid uh, ter beschikking wordt gesteld om te overleven. Mm -hmm. Want ik ben bang dat ik zonder bijstand uh, ja, toch niet uh, een dak boven mijn hoofd zou kunnen houden. Nee. En toen ik ooit bijstand ging aanvragen, zeg maar, toen heb ik ook inderdaad vier of vijf weken moeten wachten voordat dat inging. En ik wist me gewoon geen raad, ik liet het gewoon uit mijn handen vallen. En het is dat mijn vader toen achteraan is gegaan. En ook financieel, zeg maar, tijdelijk heeft ondersteund. Anders had ik, denk ik, ja, niet genoeg doorstelingsvermogen gehad om dat uh, allemaal voor elkaar te krijgen. En, en voelde jij je toen ook zo behandeld als, uh, als net werd gesteld? Dus als, en dat je echt ook wordt behandeld met een bijna een soort denigerende houding? Nou, niet denigerend, maar ja, ik was toen zo van de kaart dat ik mijn baan kwijt was, zeg maar. En, en ook helemaal geen dat ik helemaal geen verweer meer had. Tegen ik, ik beschouw het ook niet als onredelijk. Kijk, ik kwam belen in feite. Ja. Zo, zo voet, ja, je hebt, ja, je hebt er misschien formeel wel recht op, maar materieel, ja, je bent gewoon afhankelijk van de van de naast de liefde die je via de overheid wordt toebedeeld eigenlijk. Zeg maar. Ja, en dat voelt gewoon niet fijn? Nou ja, ja, op dat moment had ik niet echt een andere keuze. Nee. Dus uh, ja, ik, ik, toen zei zeiden van, nou, je moet iets vergeten in te vullen of iets vergeten in te leveren. Ja, ik, ik liet het eigenlijk allemaal gewoon uit mijn handen vallen. En het is dat mijn vader toen zich in vastgebeten heeft dat ik uh, ja. Ja, het nog gered heb. En mijn vader gaat ook nog steeds iedere keer mee. Met uh, zeg maar, uh, controlegesprekken die ik uh, krijg, één keer per jaar. Mm -hmm. Om, om, om toch wel in de gaten te houden dat ik niet, uh, het niet uit mijn handen laat vallen. Zeg maar. Dat ik niet uh, gewoon in een moment van verdwazing opstap of wat dan ook. Dat het ten koste zou gaan van mijn uitkering. Ja. Want even voor mensen die, uh, die misschien wat minder vaak luisteren. Uh, wat is jouw situatie en ook wat is jouw toekomstperspectief? Nou, ik kom uit een werkende, werkend verleden. Maar dat ging zeg maar, na zeven jaar ging dat mis. En waarom weet ik nog steeds niet? Ik, ik heb wel eens overwogen om die werkgever terug te bellen. Maar het had wel te maken met een, met een nieuwe leidinggevende waar het niet meer mee klikte op de een of andere manier. Mm -hmm. Ik had het gevoel dat hij een geheime agenda had, zeg maar, waar ik niet helemaal in paste. Yeah. Maar ja, ik ben er nooit helemaal achter gekomen. En daarna, ja, je zou misschien kunnen zeggen dat ik daar licht getraumatiseerd door was, waardoor ik zeg maar heel erg. Gevoelig was voor oneerlijkheden of wat dan ook, en dat ik daardoor zeg maar de banen die ik daarna heb gehad, als ik iets tegenkwam waarvan ik echt niet begreep en ook niet kon bedenken waarom het redelijk zou zijn, dat ik gewoon de bruid eraan gaf in feite. Ja, en, uh, en wat is nu jouw, jouw, jouw toekomstperspectief? Is er nog zicht op dat je ooit weer aan het werk kan gaan? Nou, ik heb uh, het laatste wat ik gedaan heb, was uh, reintegratietraject... Wat ik overigens met heel veel plezier deed, dat was uh, in het uh, landschapsonderhoud. Dus zeg maar, een soort ja, hovenierswerk als het ware. Mm -hmm. Maar toch werd daar ook wel zichtbaar. En in, in, in, zeven jaar geleden is dat formeel vastgesteld dat ik syndroom van Asperger heb. Dat is een vorm van autisme. Ja. Hoogfunctionerend autisme, zeg maar. En dat is moeilijk uit te leggen wat het nou precies is. Maar ja, bij dat reintegratiewerk, zeg maar, bleek het wel. om bijvoorbeeld wilgetakken of uh, zeg maar op, op griendgronden. Uh, ...takken verzamelen en naar, naar een bepaald verzamelpunt brengen... ...dat ging heel goed, dat kon ik ook gewoon de hele dag door. Yeah. Dat deed ik echt, dat was gewoon duidelijk, zeg maar. Maar een brug licht opschuren zodat die geverfd kon worden... ...dat lukte dus helemaal niet. Okay. Want, want ja, dan is het gewoon, wil ik deels nou al gedaan, wil ik deels niet gedaan... Dus ik bleef gewoon net zo lang schuren tot die brug bl bl blank was. Oh ja. Andere mensen die konden dat wel. Die wisten wel gewoon, ja, dit heb ik al gehad, dit heb ik niet gehad. Ja. En dat was gewoon zeg maar een voorbeeld waardoor het misging. En waardoor het uiteindelijk misging was weer een ander verhaal. Maar ik ben nu, uh, ik heb wel gevraagd. Nou, ik heb ten eerste heb ik, uh, want naast zeg maar die samenwoningsregels uh, krijg je ook, uh, komen er korting aan op de bijstand. Mm -hmm. Na acht jaar zou dat uh, bijstandsuitkering voor alleenwonenden zou 2000 euro omlaag gaan. Ja. Dus ik heb nu al bezuinigd wat ik kon bezuinigen. Mm -hmm. Dat is per saldo bijna 120, nee 127 euro per maand dat heb mm -hmm. ik tot nu toe bezuinigd. Ja. Televisie de deur uit gedaan, 34 euro minder stookkosten door gewoon aan te trekken als het koud is. Kijk, echt op Rook. dat soort kleintjes moet jij letten. Ja, rookwaar heb ik, heb ik bezuinigd uh, en, en uh, andere merken, goedkopere merken, hoe uh, heet dat? Drinken? Ja, dat soort dingen. gewoon huismerk. Ja, en kleding en kapper heb ik nooit wat uitgeven, want ik draag gewoon altijd dezelfde kleding en kapper, daar heb ik een tondeuze voor, dat doe ik zelf. Dus dat heb ik, dat heb ik altijd al bespaard, zeg maar. Mm -hmm. Maar meer bezuinigen wordt toch wel lastig. En, dus en, en wordt het daardoor op een gegeven moment ook niet meer te doen, of blijft nou, het met een het kan, beetje... Het kan wel, want primair is natuurlijk dat ik een dak boven mijn hoofd heb en te eten krijg, dus al het andere kan ik in principe wegbezuinigen. Ja. Maar het eerste wat nu op de rol staat is het wegdoen van mijn vaste telefoon. Zodat ik alleen nog maar gebeld word op mijn mobiele telefoon. Ja. En dan niet meer bellen ook. Of minimaal, of bij andere mensen bellen. Ja. En, en daarna wordt het uh, toch wel erg lastig. Ja, als je je radio maar niet weg doet. Nee, dat, nou ik heb mijn televisie al weggedaan. Ik luister nu de hele dag naar de radio. Dus. <laughs> maar Want... ik, ben, ik, ik wil alleen maar zeggen, ik ben dankbaar voor alle steun die ik via de overheid krijg. Mm -hmm. Anders zou ik het bij, bij privé mensen moeten gaan, gaan bedelen. En dat, ja, dat vind ik toch wel wat lastiger. Ja. Maar ik denk ook dat in concurrentie, zeg maar, zoals nu met de globalisering. dat een verzorgingsstaat eigenlijk. en de financiële markten sturen daar ook wel op aan. dat een verzorgingsstaat eigenlijk niet meer overeind te houden is. Oh, omdat weet. gewoon een één uur werk is één uur betaald. En ja. als daar ook nog sociale lasten en alles bij moet. dan is het eigenlijk op de lange termijn niet meer bij te houden. Ik snap het. Ik, ik vind ik het ook. wel, moet ik zeggen. En ik moet eventjes zo meteen door naar de volgende ja. bij anders is het journaal er weer. Ja. Maar ik, ik vind het zowel van jou als bijvoorbeeld van Henk uit Rotterdam. Zou uh, ik ja. me heel goed voor kan stellen dat je, dat je ook bitter bent in zo'n situatie. Nee, ik maar ben ik, niet bitter. Ik, vind, ik, ben, ik ben vooral dankbaar. Precies, en dat vind ik echt een mooie, mooi voorbeeld. Dus dank je wel daarvoor vannacht. Fijne nacht, dank. Timo. Dank je. Dank je wel. Uh, ik heb ook nog aan de lijn Peter. Peter, nacht. Hallo, vrouw. Jij had ja. een punt over ambtelijke willekeur. Leg dat eens uit. Amtelijke willekeur dat uh, um, sommige ambtenaren die ook, want je hoort het de onvrede bij de mensen, en je hoort echt niet de meeste onvrede over het geld dat ze krijgen, maar hoe de mensen worden behandeld. Ja. Uh, ik heb zelf een tijd geleden in zo'n situatie gezeten en uh, er is eigenlijk nooit uitsluitsel over gekomen. Daar loopt nog een procedure over waarin uh, het UWV mijn uh, papieren vanuit het buitenland zoek raakte. En uh, het UWV zich op het standpunt stelde dat ik naar de bijstand moest. Dus en de bijstand zich op het standpunt stelde, nee het UWV is het schuld. En daar, daar dient binnenkort de twaalfde rechtszaak over. Nou, en om wat voor papieren ging dat dan? Mijn E301 formulier. En wat is dat voor formulier? Dat is een formulier dat je nodig hebt wanneer je in een buitenland hebt gewerkt. En dat, uh, dat hebben ze toegegeven, ruiterlijk toegegeven. En toen zit, dan zit je dus tussen wal en schip. En er is tot op heden geen cent, geen, geen, geen, geen, ja, niks is er uh, geweest. Want het UWV heeft het kwijtgemaakt, maar die geven niet toe. Nee, en de bijstand stelt zich dan op het, uh, het standpunt van... Uh, ja, wij hoeven dat niet op te vangen. Maar we ze ook gelijk hebben, daar gaat het niet om. Nee, maar, maar uh, wat dan, betekent dan dat concreet dan? Want krijg je gewoon geen geld? Niks, nu? niks, helemaal niks. Maar waar leef jij dan van? Nou, ik heb inmiddels weer een baan gevonden. Maar de manier hoe je, hoe je hebt moeten doorslaan... en hoe je met mensen... Ik heb daar zitten te huilen, ik heb met mensen proberen te praten... Uh, ik werd ik op een keer zo kwaad... ...dat ik zei van ik kom terug met SBS6... ...en de volgende dag kreeg ik een uh, pandverbod... ...omdat ik gezegd zou hebben ik kom terug met een gasfles. Het echt... oh. <lacht> Er zijn getuigen van dat ik dat nooit gezegd heb. Ik ja. waren erbij. En dat is ook echt in absurdium getrokken. Maar nou, dat is ambtelijke willekeur. En ik zit hier in de gemeente Roermond... Uh, ...Winnie Zorgdrager was hier pas... Nou, die heeft ook echt best niet gedaan met het uh, rapport van wij. Want er waren nog wel andere dingen waar ze op hadden moeten letten. Okay. Maar goed, dat er zijde. je, uh, je zegt je de twaalfde rechtszaak dient binnenkort. Is, is, er, wel, ja. is er wel kans omdat, dat jouw recht wordt gedaan? Ja, ja. Dan ga ik maar op de Altmans toe. Maar uh, ik zal mijn recht halen. Oké. Okay. Maar, maar goed, hier in Roermond, uh, hier, hier zijn cafés waar de ambtenaren komen van diezelfde instantie, waarvan een cafébaas zelf echt bijstand trekt, een van de rijkste kroegen van Roermond. En hij zegt, ik laat het me niet afnemen, want ik heb er recht op bijstand. Hè? Ik heb het niet over een uitkering van UWV of zo, dus ik er wordt... heb het over bijstand. Ook in jouw en omgeving wordt daarmee gefraudeerd? Dat wordt gewoon gefraudeerd, dat is Romond. Maar nee, goed, dat, dat is ook in heel Europa, want dat was het tweede waar ik het over wilde hebben. Dat wordt wel een en, beetje want, lastig gezien de tijd, want ja, we moeten naar het journaal toe. Nou, heel snel, heel snel. Hou richtlijnen aan voor mensen die voor Nederlandse, voor Nederlandse uh, firma's dienstverlening doen. Zoals bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs. Zoals mensen in de tuinbouw. Het is niet erg dat Poolse mensen hier komen werken. Maar het is wel erg als jij 10, 12 jaar op een vrachtwagen hebt gezeten. Dat jij ineens uh, de laan uit wordt gestuurd. Ja. Omdat een andere vrachtwagenchauffeur van 400 euro per maand werkt. Oké, okay, jouw punt is duidelijk Peter. Dankjewel voor, jou, uh, voor jouw belletje. Oké, okay, en, uh, en een fijne nacht hè. Ja, het daar de ze. We hebben gepraat de afgelopen twee uur over bijstand en wat het allemaal betekent voor mensen. Uh, heftig onderwerp, veel bellers, interessante gesprekken. Ik heb er, uh, ik heb er van, uh, van genoten van, uh, van jullie. Hopelijk heeft u ook uh, genoten. We gaan naar, de, uh, naar het nationaal gaan we weer verder, maar dan eventjes met wat anders dan gesprekken. Namelijk met muziek. Tot zometeen.